11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Twee spoorlijnen in Limburg en de trajecten Zwolle-Groningen en Zwolle-Enschede... kunnen wat minister Melanie Schulz betreft worden aanbesteed. Ze wil daar stoptreinen laten rijden van concurrenten van de NS... zoals Arriva en Veolia. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Schultz heeft twee bureaus de kwestie laten onderzoeken en op basis van hun adviezen concludeert ze dat de vier NS-lijnen kunnen worden gedecentraliseerd. Minister Schultz gunde vorig jaar de NS een nieuwe concessie voor het gebruik van het hoofdrailnet. De voorwaarde was wel dat op een aantal regionale lijnen ruimte komt voor regionale concurrenten. Amsterdam gaat ouders aanpakken die hun kinderen veel te dik laten worden. Dat heeft VVD-wethouder Van der Burg bekendgemaakt. Hij noemt jeugdobesitas een vorm van kindermishandeling. De wethouder wil de kinderbescherming inschakelen... als ouders niets willen doen aan ernstig overgewicht van hun kinderen. Dat kan ertoe leiden dat kinderen onder toezicht van bureau jeugdzorg worden geplaatst. Volgens Van der Burg is 27% van de kinderen in de stad te zwaar en leidt 7% aan obesitas, waardoor ze ernstige ziektes kunnen oplopen. Het gaat volgens hem om ongeveer 1000 kinderen die echt gevaar lopen. Het gaat beter met Radko Mladic, zegt zijn advocaat. De voormalige Bosnisch-Servische generaal moet nog wel minstens een dag in het ziekenhuis blijven ter observatie. Hij heeft een veel te hoge bloeddruk en een te hoge suikerspiegel. Mladic werd vanochtend tijdens de zitting van het Joegoslavië-tribunaal onwel. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis. Volgens zijn advocaat wordt het proces zeker morgen nog niet hervat. Eerder zei zijn advocaat dat Mladic, toen hij onwel werd, vijf minuten niet kon praten en zijn ogen niet kon openen. Toen hij was bijgekomen zou Mladic hebben gezegd dat hij de symptomen herkende van herseninfarcten die hij heeft gehad. Volgens artsen wijst ditmaal niets op een herseninfarct. De provincie Limburg wil opheldering over een lekkage... in de kerncentrale in het Belgische Thijange. De provincie noemt berichten uit Belgische media... dat er al jaren radioactief water lekt, zorgwekkend. De kerncentrale ligt aan de Maas, ten zuiden van Maastricht. Uit een rapportage van het Belgische Federaal Agentschap... voor Nucleaire Controle blijkt dat er elke dag 2 liter vervuild water lekt. Dat gebeurt al sinds 2006. Volgens het agentschap wordt het lekkende radioactieve water... in de centrale goed opgevangen en lekt er niets naar buiten. De Amerikaanse bank Wells Fargo betaalt zeker 175 miljoen dollar... om onder vervolging uit te komen voor het discrimineren... van Latino's en zwarte klanten. Volgens de aanklagers liet de bank die groepen tussen 2004 en 2009... meer rente betalen op hypotheken dan blanke klanten. Het zou gaan om meer dan 34.000 Latino's en zwarte uit 36 Amerikaanse staten. Wells Fargo ontkent, maar heeft besloten te schikken om een proces te vermijden. Het bedrijf is een van de grootste hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten. De vier bergbeklimmers die na de dodelijke lawine op de Mont Maudit in de Franse Alpen werden vermist, zijn in leven en terecht. Daarmee blijft het dodental op negen staan. Twee vermiste klimmers blijken een andere route te hebben genomen en de twee anderen zijn de berg helemaal niet opgegaan. De groep klimmers werd vanochtend vroeg bedolven onder de sneeuw... op de Mont Maudit, op de grens met Italië. De slachtoffers zijn drie Duitsers, drie Britten, twee Spanjaarden en een Zwitser. Elf mensen raakten door de lawine gewond. Vier mensen werden vermist, maar die zijn dus nu terecht. Rond de jaarwisseling kunnen Nederlanders gewoon vuurwerk blijven afsteken. Staatssecretaris Atsma schrijft aan de Tweede Kamer... dat er geen verbod op consumentenvuurwerk komt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een onderzoek laten doen... Daaruit blijkt dat er onvoldoende draagvlak in de samenleving is voor zo'n verbod. 59% van de bevolking wil dat het mogelijk blijft om tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk af te steken vanwege de traditie. 37% is tegen. Rabo-renner Robert Geesink verlaat de Tour de France. Hij is de vierde Nederlander vandaag die niet verder gaat. Geesink finished in de elfde etappe een half uur na de winnaar... de Fransman Pierre Roland. Geesink had veel last van verwondingen van een eerdere valpartij. Zijn ploegmaat Bauke Mollema hield het vandaag na een uur voor gezien. Ook de renners Lieve Westra en Rob Ruig stapten uit de Tour. Gele truidrager Wiggins reed daarin van, deed daarin vandaag goede zaken. Hij vergrootte zijn voorsprong op titelverdediger Eddins. Evans, pardon. Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. De wind is zwak tot matig, komt uit het zuiden. Morgenochtend bewolkt en buien. En in de middag opnieuw regen. Het wordt dan ongeveer 18 graden bij een zuidwestenwind. Zaterdag veel buien, zondag droog, met ook zonnige periode. Dit was het NOS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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNortyJazz.com. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Ooit ben ik als jongetje keihard vanaf de fiets op mijn plaat gegaan. Ik vrolijk fluitend naar de lucht kijken, één geparkeerde auto en kladang. Ik voel dat nog steeds. Dus mij zou je niet horen over het afstappen van Gezink Mollema, Westra en Ruig. Maar ik vraag me wel af, wie is eigenlijk de Louis van Gaal van het wielrennen? Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen van deze donderdagavond. Negen bergbeklimmers, u hoorde het net ook in het nieuws... kwamen vandaag om het vierde grote ongeluk in de Alpen in minder dan twee weken. Ik spreek daar zo meteen over met een berggids... en met de directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. En morgen verschijnt Mart Smeets, de biografie. Ik bespreek het fenomeen Smeets zometeen met twee interviewers die lang met hem spraken. En in onze serie Hoe komen de kleintjes de crisis door... buigen we ons straks over het mini-staatje San Marino. Om 5:12 uur vragen we ons af hoe de IND in een gesprek wil vaststellen... of iemand wel echt homoseksueel is. Want dat gaan ze doen. Dat zat ook tussen het nieuws van vandaag. Donderdag 12 juli. De Kamer kwam terug van recess en dus konden de tegenstanders van de 30 miljard euro extra steun voor de Spaanse banken hun frustraties uitspreken. Als een bank niet meer kan terugbetalen, dan moeten de aandeelhouders en de schuldeisers bloeden en niet de belasting betalen. Minister De Jager vertrouwt erop dat het geleende geld weer terug wordt betaald. Als landen aan elkaar lenen, moet het uitgangspunt altijd zijn dat je het geld terugkrijgt. En de Kamer sprak vervolgens huissteun uit voor de extra financiële injectie... en ging weer op vakantie. Een dramatische ontwikkeling in een moordzaak. De rechtbank zou vandaag wijzen, maar voordat dit kon gebeuren... nam de officier van justitie het woord. Vanochtend kreeg het uh, bericht dat meneer B... Het is overleden. De man die niet kon verkroppen dat zijn relatie voorbij was... en uit wraak de ouders van zijn ex vermoorden, had zelfmoord gepleegd. In een van de strengst bewaakste gevangenissen van Nederland... Zijn ex reageerde met gemengde gevoelens. Ja, dat klinkt heel erg, maar ik was blij. Bevrijd. Er valt een last van je af. Je kan door met je leven. Dramatische dag ook. Beetje anderszins voor sportief Nederland. Maar liefst vier coureurs gaven op in de Tour de France. De eerste twee gaven op tijdens de eerste klim. De site van de Tour de France die meldde zojuist de opgave van Rob Ruig en Lieve Westra. Twee man dus in één keer gewoon uit koers... En een paar minuten later volgt de nummer drie. Ik zie nu ook trouwens staan Boko Mollema uh, zou uit de Tour vertrekken. Nou jongens, dat zal toch niet waar zijn dat er nu in één keer alles aan alle kanten wegvalt? Ja, het werd nog erger. Robert Geesink rijdt de rit uit, maar een uurtje later blijkt dat ook bij hem het licht is uitgegaan. Nou, Robert uh, heeft vandaag de etappe uh, gefinischt. Dan zou je denken dat is goed nieuws, maar kort daarna hebben we besloten we met de ploeg en met Robert om uh, morgen niet meer van start te gaan. Het stelen van benzine uit een verongelukte tankauto... is zeker 95 Nigerianen fataal geworden. De tankauto vatte vlam en ontplofte. Een lokale tv-zender was snel ter plaatse. Een vrouw die kwam zoeken naar haar man... kreeg zonder scrupules een microfoon onder haar neus geduwd. Je husband was hier. Wat kwam hij doen? En over een bijzonder verslag gesproken. Op internet is een filmpje opgedoken van een vrouw... die net een vis aan de haak heeft geslagen. En de buit wil binnenhalen. En dan gebeurt er iets vreemds. Oh, shit! Oh, Jesus Christ! Een bullshark sprong uit het water en snagde hun catch. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en dat was dus een haai. Um, Morgen staat er ook weer van alles in de krant. En het een en ander daarvan is al gelezen door Martijn Nijhuis. Ja, Spits heeft onderzoek gedaan naar tbs'ers... die niet terug zijn gekomen van verlof. Of zoals dat heet, zich hebben onttrokken aan het toezicht. De krant voegde de gegevens op van 13 klinieken... met een beroep op de wet openbaar bestuur. Daaruit blijkt dat vorig jaar de meeste onttrekkingen... waren bij de TBS-klinieken Rooise wissel en de Mesdagkliniek. Bij beide klinieken hielden acht TBS'ers zich niet aan de regels. Bij de Royce-Wissel blijven de TBS'ers ook nog het langst weg. Gemiddeld 449 uur. Het landelijk gemiddelde is maar een fractie daarvan. 49 uur. 400 uur minder dus. Elk jaar wordt het aantal omtrekkingen al gemeld... maar nu zijn ze voor het eerst uitgesplitst per kliniek. De politiek moet dringend iets doen aan de onstuimige groei van de AWBZ. Dat zeggen drie deskundigen in de Volkskrant. De volksverzekering voor langdurig zieken en gehandicapten... wordt volgens hen onbetaalbaar. De kosten zijn het afgelopen decennium bijna verdubbeld. Momenteel gaat meer dan 25 miljard naar de AWBZ... en dat wordt, als er niks verandert, over drie jaar 30 miljard... De gemiddelde werknemer betaalt nu al meer dan 300 euro AWBZ-premie per maand. Gezondheidseconoom Marcel Carnooi hoopt dat politici het lef hebben... om kritisch te kijken naar de vergoedingen. Hij zegt... De neonatale hielprik, de doventolk, het uitlenen van verpleegartikelen... vaccinaties, ziekenvervoer, zwangerschapsafbreking... moet dat allemaal wel in de AWBZ? Volgens de deskundigen moet de vraag zijn... hoe gaan we de zorg anders inrichten? En dus niet, wie mieteren we uit de AWBZ? Wie in geldnood zit, kan tegenwoordig ook zijn auto naar de lommerd brengen, meldt de Telegraaf. Een autobedrijf in Leeuwarden is ermee begonnen. Dat koopt auto's op voor mensen die krap bij kas zitten. En als de klanten weer geld hebben, dan kunnen ze de auto na 28 dagen terugkopen. Tegen 15% rente. Ja, dat vond ik eigenlijk wel wat veel, zegt een van de klanten. Maar hij is toch blij dat hij zo een moeilijke periode kon overbruggen. Mensen zijn er vaak erg mee geholpen, zegt ook de autohandelaar zelf. Volgens hem laten banken mensen vaak in de steek. Maar het is natuurlijk geen liefdadigheid. Als een klant zijn auto niet ophaalt, dan wordt die voor de volle MEP verkocht. En dat gebeurt in 40 van de gevallen. Het aantal euthanasiegevallen zal de komende jaren blijven stijgen. Dat zegt ethicus Theo Boer in het Nederlands Dagblad. Aanleiding is het levenseindeonderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Waaruit blijkt dat het aantal euthanasiegevallen in 2010 ongeveer gelijk was aan het cijfer van 2001. Zo'n 2,6 veel media concludeerden dat de euthanasiewet dus niet heeft geleid tot meer euthanasiegevallen. Maar dat klopt niet, zegt de ethicus, want vergeleken met 2005 is er wel sprake van een explosieve toename. En we weten inmiddels dat 2011 een verdere stijging laat zien, zegt hij. Striptekenaar Romano Molenaar uit Pijnacker heeft de opdracht van zijn leven in de wacht gesleept. Hij mag de wereldberoemde film het Batman tekenen... voor het Amerikaanse DC Comics. Met trouw, een van de grootste stripuitgevers ter wereld is het. Tot voor kort werkte hij alleen in de avonturen als striptekenaar. Overdag was hij huisvader en werkte hij bij een game studio. Maar die baan heeft hij nu kunnen opzeggen. Molenaar heeft geen opleiding gevolgd. Hij heeft zichzelf leren tekenen. Eigenlijk heeft hij alles te danken aan zijn leraar... in de vijfde klas van de basisschool. Die baalde er dus zo van dat Molenaar tijdens de les zat te tekenen dat hij hem opdracht gaf om een hele week alleen nog maar te tekenen. In de hoop natuurlijk dat de scholier er daarna helemaal klaar mee zou zijn. Nou nee dus, het werd alleen maar erger. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Heartache Boulevard. U hoort het waarschijnlijk de hele dag al in het nieuws. Vanmorgen zijn er in de Alpen negen bergbeklimmers om het leven gekomen door een lawine. Het ernstigste ongeluk in tien jaar. Ze waren op weg naar de top van de Mont Blanc, het hoogste punt van Europa. Een zeer populaire beklimming, want elk jaar proberen zo'n 30.000, vooral amateurklimmers, die top te halen. Bij mij in de studio is Robin Baks, directeur van Koninklijke Nederlandse Klim- en bergsportvereniging. Goedenavond. Hoe is dit nieuws uh, aangekomen in de klimwereld? Ja, vreselijk. Het is, uh, ja, een, wat u net al zei, een, on een ongeluk van deze omvang is uh, ongebruikelijk. Hmm. En uh, ja, dit is niet, lijkt het zo, zo geen reclame voor, uh, voor een prachtige sport. Nee, en uh, ook al het vierde ongeluk in twee weken, hè, is daar een verklaring voor? Nou, is, ik denk dat er niet echt een relatie is tussen dit ongeval... Uh, en de voorgaande drie, uh, ja, het seizoen is begonnen. Mm. En uh, ja, dat is misschien uh, waardoor het... Uh, en, ja, ik denk dat er toevallig nu een aantal zaken samenkomen. En dat is uh, ja, buitengewoon uh, triest. Toch wel, want dit, dit ongeluk was het gevolg van een uh, lawine. Die anderen niet, of ook? Nee, anderen niet, niet. Anderen niet. Nee. Um, is dat te voorzien, een lawine, in deze tijd van het jaar, midden in de zomer? Nou, zoals in de zomer zijn er over het algemeen weinig lawines. Uh, we hebben een uh, ja, toch nog redelijk extreem uh, begin van het voorjaar gehad, met, met wisselende weersomstandigheden, maar ook veel sneeuwval. Er is uh, vrij recent nog uh, behoorlijk veel sneeuw gevallen, 40 centimeter zelfs, mm -hmm. op, de, op de Mont Maudit. En ja, de dat, Mont Maudit is, uh, laten we maar zeggen, de, de, de subtop van de Mont Blanc waar langs ze omhoog gingen. Ja, daar gaan ze in de flanken daarvan. Uh, ja, gaan ze richting de Mont Blanc. Mm -hmm. en, uh, daar is veel sneeuw gevallen. En dat ook in combinatie met ja, waarschijnlijk dooi daarvoor... waardoor die is in de onderlaag dan bevriest. En als daar verse sneeuw opvalt... dan krijg je een soort sneeuwlaag op een gladde ondergrond. En uh, het, heeft, het heeft ook heel hard gewaaid. Zoals uh, 100 kilometer per uur uh, windvlagen. Ja. En het heeft waarschijnlijk ook heel veel sneeuw opgestuurd. Waardoor oh. je dan, denken in die flanken... Uh, dat is de verklaring die nu wordt... Uh, uh, ja. Maar gedacht... was, dat dan, was, was dat dan voorzien? Want u zegt weinig lawines... maar vervolgens beschrijft u een situatie waarvan u zegt... ja, dan kan je weten dat het gevaarlijk is. Nou, laat ik zo zeggen, er heeft heel veel sneeuw gevallen. Ongebruikelijk veel eigenlijk voor deze periode van het jaar. En dan is er uh, een lawinerisico. Ja. ja. Er werd gewaarschuwd, hè. althans uh, twee dagen geleden... Uh, was er een groep die, die niet omhoog ging, die wel ja. begonnen was, maar die is uh, uh, teruggegaan. Uh, is is zo'n waarschuwing dan niet opgepikt? Had de gids dit moeten weten? Uh, wat is daarmee gebeurd? Ja, ik denk dat die waarschuwingen bekend zijn. Um, er is een, een site in uh, Chamonix waar, uh, waar dat soort waarschuwingen op geplaatst worden. Uh, gidsen, en maar ook, ik denk dat gidsen daar heel goed rekening mee houden. Maar ik denk dat met name de mensen die wat, uh, ja, misschien wat minder ervaring hebben of uh, minder goed Weten waar ze de informatie moeten halen, mogelijk dan uh, deze informatie gemist hebben. Ja, maar want, want hoe gaat dat dan in zo'n groep? Wie beslist er of er geklommen wordt? Dit was een groep van 28 mensen, begrijp ik. Mm. Ik, ik vertelde net al uh, dat het vaak ongetrainde klimmers zijn, of in ieder geval amateurklimmers. Ja. Kunnen die dat goed inschatten? Hakken zij de knoop door? Hoe gaat dat? Nou, ik denk niet dat het een groep van 28 klimmers was, maar mm. wat je ziet is dat er s ochtends een aantal touwgroepen naar de top gaan. En uh, er zijn een aantal mensen, denk ik, die daar toevallig bij elkaar of achter elkaar aanliepen in hetzelfde spoor richting, uh, richting de top. Verschillende groepen dus ja. eigenlijk. Hm. Ja, het zijn verschillende nationaliteiten ook, dus het is niet één groep geweest van, uh, van 28 man. Nee, maar wie neemt er nou zo'n beslissing om te gaan? En, en uh, weten we dan of er iemand is die op zo'n website heeft gekeken of zo'n waarschuwing is doorgekomen? Ja, het is natuurlijk een hoge mate eigen verantwoordelijkheid. En je wordt natuurlijk geacht, als je dat zelfstandig doet... Dus zonder begeleiding van een gids of zonder dat je dat bij een organisatie... zoals bijvoorbeeld dat die van ons uh, doet... dan ja, word je geacht om dat natuurlijk zelf uh, te doen. Dus het kan zomaar dat daar allerlei goedwillende amateurs... eigenlijk zonder goed geïnformeerd zijn naar boven gaan? Dat kan. Ja. Ja. Ik sprak uh, eerder vanavond met Martijn Schel. Hij is uh, gids in dat gebied. En uh, hij was toevallig ook op de berg. Want hij was langs de andere kant omhoog gegaan. En daalde langs deze kant uh, vanochtend af. Op, op de plek van het ongeluk. En ik vroeg hem wat hij daar aantrof. Ja, toen we over de gaten kwamen van de Momodich Toen zagen wij inderdaad... de liggen ongeveer 250 meter onder ons. Ja. Er waren, er waren klimmers, er waren een aantal mensen die. Uh, die in eerste instantie leek dat heel relaxed uh, zich af te spelen. En daarom uh, ja, de ernst van de situatie hadden we daardoor ook niet goed door. Wanneer kregen jullie dat door? Uh, nou, toen we dus eigenlijk verder afdaalden en het beter konden zien. Toen zagen we toch wel dat het een serieuze serieus lawine was. En toen zagen we ook dat er een uh, ja, professionele bergredding aan het sonderen waren. Ja, sonderen dat is met stokken in de sneeuw kijken of ze mensen kunnen vinden, hè? Ja, ja, correct. Ja, en, toen, en toen moesten jullie langs die helling naar beneden? Wij zijn via die helling naar beneden gegaan. Toen, uh, toen vonden we ook wat klimmateriaal van, uh, van mensen die naar beneden geleden waren, zoals pikkels en een touw. En ja, we, we zagen ook inderdaad uh, uh, de, ja, de, de afgang van de Levine. Ja, en de, de, de, dan, dan loop je dus mogelijk over mensen heen die daar onder die sneeuw liggen. Is dat niet heel luguber? Nou, dat is niet helemaal waar, want mm. ja, die sneeuw is natuurlijk naar beneden gegleden. En die ophoping van sneeuw die ligt dus eigenlijk lager op, op de flank waar we dus niet liepen. Ja, ja, en was dat niet gevaarlijk dan om daar langs naar beneden te gaan? Um, nou, dat, is, dat kan op zich nog wel gevaarlijk zijn, maar ja goed, de sneeuw is naar beneden gegleden... Dus op het moment dat wij daar liepen, was het niet zo gevaarlijk meer. Nee. nee. Nou, nou gaan er dus heel erg veel mensen uh, die berg op. Hè? Is, dat, is dat eigenlijk wel verantwoord, zoveel en ook vaak nog ongetrainde mensen? Uh, ja, eigenlijk is dat niet heel erg verantwoord. Het, het, uh, uh, kijk, heel veel mensen die, die kijken ontzettend uit naar de beklimming van de Mont Blanc. Ze trainen een jaar ervoor. En dat moet ook vaak gebeuren op de dag... Uh, dat ze dan geboekt hebben. Ja. En of dat ze bijvoorbeeld de hut gereserveerd hebben... en alleen op die dag kunnen ze dan naar boven. En als het weer niet helemaal perfect is... ja dan gaan ze dat misschien toch proberen. Ja, dus het zou kunnen dat er inderdaad binnen zo'n groep... ook, terwijl het eigenlijk niet verantwoord is, druk ontstaat om toch te gaan? Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. Ja, maar jij, neem jij als gids niet uiteindelijk de beslissing dan? Ja, wij nemen als gids altijd een beslissing en ja, dat is voor de deelnemers natuurlijk niet uh, leuk om te horen als wij uh, vinden dat de condities niet correct zijn van de berg en dan komen we vaak met een alternatief antwoord alternatieve beklimming. Uh, ja, en dat is dan niet anders. Ja. En hoe waren die condities volgens jou uh, nu dat ongeluk nou, gebeurd is? Ja, op de Mont Blanc waren de omstandigheden eigenlijk heel erg goed, ondanks dat de wind uh, heel hard was op woensdag. De omstandigheden van de, mom, uh, de Momodich en ook van de Takul, dus die ligt daarnaast, waren op maandag en dinsdag ook heel goed. Dat heb ik zelf gezien. Dus het verbaast me wel een beetje dat daar, uh, dat daar dus een lewine is afgegaan op om. die donderdagochtend. Ja. Zou er iets aan gedaan moeten worden om uh, dit soort ongelukken en misschien het onverantwoord naar boven klimmen uh, te voorkomen? Ja, dat is, dat is gewoon heel erg uh, moeilijk. Uh, iedereen is vrij om te doen wat hij wil. En ja, ik denk niet dat ze dat snel zullen doen. Ja, en bovendien waren de omstandigheden op deze flank waar die Levine ontstaan is... Ja, die was gewoon Levine gevaarlijk, heel nauw. Dus op de Mont Blanc en op de Mont Blanc du Tacul die ernaast liggen... waren de omstandigheden goed. Ja, dus deze mensen hebben gewoon heel erg pech gehad. Die hebben gewoon echt pech gehad, ja. Ja, dat was Martijn Schel in de studio. Robin Baks, directeur van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Um, het zou er iets aan gedaan moeten worden? Zou er iets aan te doen zijn? Aan, laat ik maar zeggen dat massatoerisme op die berg, die misschien wel een beetje onderschat wordt ook door mensen. Ja, dat is natuurlijk een eeuwige discussie. Het is, uh, uh, het is natuurlijk een lokale economie daar voor gidsen. Chamonix is de, de wereldhoofdstad van het alpinisme, wordt wel, uh, wordt wel gezegd. En, Klimmers zijn maar dat mag toch nooit de doorslag nee, geven? Nee, mag nooit de doorslag geven. Klimmers zijn vrijgeesten. Maar je suggereert dat dat wel gebeurt misschien. Wat gebeurt? Dat de economie de doorslag geeft. Nou nee, maar wat ik wil zeggen is het feit dat de, het, het reguleren van dat soort zaken... er is al een paar keer is dat geopperd. De, de, wat je ziet is dat dat heel veel weerstand uh, oplevert. Um, want ja, hoe ga je reguleren? Uh, dat is... Ik wil niet zeggen, ja, het is een discussie. En die is, is een paar keer geopperd, maar die is ook weer snel verdwenen. ja. Maar u schetste net al het beeld van uh, minder goed voorbereide mensen... die dan toch in groepjes de berg op gaan. Gebeuren daar heel onverantwoorde dingen, vindt u, op die berg? Nou, het gaat in de meeste gevallen goed, laten we het daarbij houden. Er zijn dus het aantal... Ja er zijn een beetje een diplomatieke nee, antwoord. Ja, nee, maar als je kijkt naar, nee, maar kijk, wat, wat je ziet is dat als je kijkt <coughs> naar het aantal... Kijk, het is, het is een risicosport. Je weet als je die sport beoefent... dat er bepaalde risico's zijn. Die kun je uitsluiten. Wij doen daar als, hè, als vereniging heel veel aan... als het mm. gaat om informeren van leden, cursussen en dat soort, uh, dat soort zaken. We hebben een aantal weken geleden nog zelfs uh, onze leden geïnformeerd over... met name de sneeuwcondities die nu toch afwijkend zijn dan andere jaren. Dus je kunt heel veel doen op het gebied van informeren en dat soort zaken. Er zijn ook mensen die niet lid zijn van de Alpenvereniging en dan... Ja, ook absoluut condities onderschatten. En ja. dat is, is heel vervelend. En dat leidt dan tot dit soort... Nee, dit, is, dit is niet een incident wat daaraan te wijten is. Maar dat massa-alpinisme, zoals je dat noemt... Ja, daar zitten mensen bij die eigenlijk gewoon... te lichtvoetig ja. denken uh, over deze sport. Hebt u hem zelf beklommen? Me ja. Was het mooi? Ja, het was mooi. Ik heb hem uh, samen met mijn zoon en een, een goede vriend... en zijn zoon beklommen. En ja, het is toch wel... Leuk om daar te staan met je kind en met, uh, met, met, uh, met een goede vriend en zijn zoon. En dat was uh, ja, absoluut mooi. Helemaal bovenop geweest. Helemaal bovenop geweest. Nou, ja. hou de herinnering vast. Dank u wel, meneer Baks. Graag gedaan. Achter de deur. Wie het nog niet gehoord had, dat was Herman van Veen. En hij zong Ik fiets. Er verschijnt niet vaak een biografie van een sportjournalist die nog leeft. Maar Mart Smeets was wel een boek waard. Kees Sluis heeft een poging gewaakt, gewaagd om de mens Mart Smeets te doorgronden. Mart Smeets, de biografie Verschijnt morgen al weet ik dat Smeets zelf het boek vanavond al overhandigd heeft gekregen. En uh, twee journalisten die hem al eerder... Uh, uitvoerig portretteerde zijn hier mijn gast, Frenk van der Linden. Hier in de studio. Goedenavond, Frenk. En Koen Verbraak aan de telefoon. Goedenavond, Koen. Goedenavond. Ja. Uh, Frenk, om met jou te beginnen. Uh, waarom wil een volwassen kerel Mart te interviewen? Nou, ik wilde het ja. al die vijf keer niet. Je wilde het Nee. Niet. Pistool nee. Op, je, nee. op je hoofd nee. en nu ga je nee. Mart Smets interviewen. Hij wilde het twee keer of drie keer in verschillende boekwinkels. Dus hij kwam tot mij met dat verzoek en... Eén keer heb ik hem voorgeschoteld gekregen, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen... in de formule voor RTV Noord-Holland... waarin ik niet van tevoren wist wie er door de deur de studio in zou komen. Oh ja, de Mystery Guest. Ja. En de, de laatste keer dat ik hem ontmoette heb ik hem niet geïnterviewd. Bewust niet, maar tijdens een bezoek aan de avondetappe vorig jaar... als een vlieg op de muur een paar dagen gevolgd. En toen ja eigenlijk van buiten beschreven. En dat vond ik de meest bevredigende keer. Hm? Waarom? Omdat hij behoort naar mijn idee tot uh, de 5%... Uh, van bekende Nederlanders die je beter niet kunt interviewen. Uh, en die je beter kunt doorgronden door met anderen over hem te praten. Uh, waarbij je vervolgens wel je verdiept in zijn gedachtegoed. en de dingen die hij en heeft En waarom gezet. kun je hem beter niet interviewen? Sommige mensen zijn gewoon te goed in geïnterviewd worden, dermate uh, <lacht> professioneel. Ik zeg wel eens: ge geïnterviewd worden is een moeilijker vak dan interviewen. En in dat vak geïnterviewd worden is, uh, is Martin uh, een meester. En uh, ik denk dat dus andere journalistieke methodes beter passen. Dan hem interviewen. Als je hem tenminste totaal wil doorgronden en ja. uh, wil kunnen neerzetten. Converbraak, ja. hebben ze jou ook moeten dwingen om Marts te interviewen? Nee, ik, vond eigenlijk, uh, ik wil het zelf graag. Waarom? De eerste keer was in 1997. Nou ja, omdat het natuurlijk wel een van de heel weinige uh, echte monumenten is in, in Hilversum. Ik bedoel, in, in, in de goede zin van het woord. Mm. Het is iemand die er al eerst zo lang ik me kan herinneren. En uh, ja, ik vind het want die, als je hard werkt in het interview... je toch wel um, uh, soms zelfs in, in, in puur goud kan uitbetalen. Dus ik ben het niet helemaal eens met Frank. Uh, met Frank. Het is leuk om hem, uh, om, om hem te interviewen, maar het is wel moeilijk. Want wat is hard werken in dit verband? Ik merk dat hij ontzettend taxeert... en dat hij um, heel erg kijkt of, hij, of, of jij het waard bent... om iets leuks aan te vertellen en iets wat de moeite waard is... Als hij wil, kan hij natuurlijk ontzettend veel vertellen, maar daar heeft hij niet altijd zin in en daar moet je in elk geval hard voor werken. Dat verwacht hij van je. Ja, en heb jij enig idee uh, waarop hij je dan taxeert? Wat zijn criteria zijn? Uh, ik denk dat hij vindt. Um, uh, hij, hij, ik denk dat hij toch een beetje kijkt of, of, je, of, of, of je een zeker niveau hebt, wat dat dan ook mogen zijn. Uh, het viel me bijvoorbeeld op dat ik, toen toen hem de eerste keer interviewde... liet hij af en toe een Franse uitdrukking vallen. En keek, ik zag hem echt zo kijken. Dus snapt hij wat ik zeg? En, uh, ja. Dat zijn ja. een soort kleine examentjes die je moet doen. Ik ben ja. het overigens uh, weer wel heel erg met Koen eens. Uh, als het dat ook mag. Dat kan niet als hij ja. het niet met jou nee, mee eens nee, is. Nee, want, uh, want ik, ik, onder, ik onderschrijf wel wat Koen zegt. Dat als je het goed doet, dat je het tegelijkertijd ook uh, fors uitbetaald krijgt. En dat het ja. trouwens voor kijkers uh, spannend is. Voor luisteraars spannend is. Uh, voor lezers uh, geweldig spannend is. Ja. Maar ik, uh, ik hou wel dat hij jou niet alles gaat vertellen... en dat, dat hij wonderlijk genoeg de spannendste dingen eigenlijk per ongeluk zegt. Tenminste, die keren dat ik hem interviewde... waren het uh, niet mijn uh, zogenaamd goede vragen in tegendeel... waardoor er iets uh, interessants voorbij kwam... maar eigenlijk veel meer iets dat hij zonder het zich leek te beseffen zelf aansneed. Want wat voor spannend kwam er bijvoorbeeld? Nou, ik heb, ik heb me bijvoorbeeld waarschijnlijk zoals, uh, zoals meer collega's afgevraagd... waarom wil hij tot zijn 83e doorwerken en in het harnas sterven à la Henk Hofland... En daarbij RTV Noord-Holland vertelde die am, ja, echt en passant de anekdote... dat zijn vader, als ik me goed herinner, althans kort na zijn pensionering... Uh, was gestorven. Ik meen aan een hartaanval. Uh, een half jaar dus na de envelop ja, met inhoud. En ja. dat hij dus zelf nooit zou stoppen. Uh, want uh, uh, stel je voor dat. Niet werken is doodgaan. Ja, en dat vond ik bijvoorbeeld heel erg intrigerend Dat dus waarschijnlijk ook angst in ieder geval een factor is. Niet alleen de passie die hij voor zijn sport voelt. Maar uh, dat, uh, dat heb ik meermalen met hem meegemaakt. Of vanavond ook in de NRC Handelsblad. Dat hij, dat, dan, vraagt hij, uh, dan vraagt de interviewer Maarten Scholte mist u het contact met wielrenners... En dan komt hij in ene zomaar met de anekdote. dat hij in 1977 nog bij Joop Zoetemelk de, kleding, de, de, de klederkamer kon de kamer, inlopen ja. en dat Joop daar aan de slangen lag. Dat dat een dopinggeval was. Ja, en toen besloten wij, zegt hij letterlijk. dat maar niet te draaien. Ja. Wat, dat, nou, en dat komt dus helemaal op niet in verzoek van Joop, overigens. Ja. He, die zegt: je houdt wel je mond. Ja. Maar dat is helemaal geen antwoord op de vraag. Nee. Dat vertelt nee. Mart, nee. min of meer zijn eigen kruispunt nemend. Ja. En dat heb ik heel vaak bij hem gezien. Heb je, herken je dat, Koen? Dat hij soms uh, ondanks je vragen uh, iets uh, loslaat? Ja, ja, ik vraag me af of dat echt zo per ongeluk is. Dat is ja. ook, denk ik, een manier van het testen van de interviewer. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. ja, ja. ja. En, en, en, en, en, ik, ik zie vaak uh, interviews met Mart Smeets... waarbij hij eigenlijk van het begin af aan uh, ook een beetje in de aanval is. Laten we even een, uh, een klein voorbeeld laten horen. In je boek schrijf je dat um, er een heleboel jongens en meisjes... nu in Hilversum zitten die alleen nog van de autocue kunnen lezen. Ja, daar ben je ook een kind van. Ik voel me even niet aangesproken, want de autocue staat uit. Dat is uit. niet erg, maar jij bent er wel een kind van. Maar ah, ik was nieuwslezer. Ja, oké. Okay, dat dus, gaat van de ja, autoQ. Ja. ja, maar het hoeft niet. Nieuws ik, Het ik... journaal lezen? Nee, schat. Het kan ook gewoon zonder. Nee, maar, maar kan, dat kan niet zonder. Het nieuwslezen zonder kan, het zonder maar kan niet. Maar jij zegt dat het niet zonder kan, omdat het je nooit gevraagd is of je het zonder kan. Grote nieuwslezers kunnen nieuws lezen zonder autocue. Ja, Koen, Koen Verwraak, dit was in, in Eva Jinek op zondag. Uh, gesprek ja. met voormalig journaallezeres Eva Jinek. Wat doet Smeet hier? Uh, ik denk dat hij ergens uh, haar via de band laat blijken... dat, dat ze best goed doorvraagt. Um, maar het is natuurlijk ook een man die erg die, die snel bokkig is. En, en, en, maar dat... Ja, ik, ik weet niet of het alleen maar boekigheid is. Het is ook een manier van, van kijken hoe mensen op je reageren. En, ja. en hoeveel ze kunnen hebben. Ja, en het is ook een, een geweldig deel van zijn charme, vind ik eerlijk gezegd. Ja. Het is typisch iemand, hè, the guy you love to hate en you hate to love. Ik, ik, ik ben helemaal voorbij mijn ergernis. Ik geniet van mijn ergernis als ik naar hem uitkijk. Ja. Ja. Hij, hij heeft het over die autocue tegen Eva. En gisteren is zijn eerste zin, ik heb, ik heb hem opgeschreven... Carla Bruni, ooit de vrouw van de eerste premier van dit land. Dat was zo'n opening. Dus geen auto maar er klopt dus helemaal niets van. Ze was niet ooit de vrouw van de eerste. Het was de minister-president. Uh, niet de het president. Was de president. Was het, ja. het was niet ooit, maar het is tot twee maanden geleden. Mm -hmm. uh, zo kan dus zonder auto werken ook. Maar, ja. maar kan mij niks schelen, want ik vermaak me kostelijk met hem. Ja. Met alles wat hij doet eigenlijk. Maar blijkt daar niet uit, en uh, jullie mogen er allebei antwoord op geven dat hij misschien wel meer theaterman uh, en speciaal televisietheaterman is... veel bellen blazen die uh, ook heel makkelijk kunnen ontploffen dan journalist? Koen, vind jij? <laughs> uh, ik denk... Nou, nou, ik, ik zat nog over Spreeks na te denken. Het rare is, je kent hem al zo lang en hij is... Je zo vertrouwt dat het een, een soort oude stoel wordt in de hoek van de kamer. Maar ja, pas zo, als je dat, die stoel Dat opruikt, moet hij ook niet is horen, volgens mij. <laughs> nee, nee, nee, maar het, het is wel het is iemand, nee, ja. het is iemand waar, waarvan je eigenlijk niet beseft hoe goed hij is. Omdat mm -hmm. je hem zo vaak ziet. Omdat hij zo gewoon is geworden. Nee. Al, als podiumbeest dan, zou ik zeggen. Als, als entertainer, maar steeds te ja, min... Ja, maar ook als, als, als als ja, dus Maar, maar dus je zult een e interviewen of zo. Je zult, ja, precies. Je zult met steeds minder als journalist. Kijk, ja, die, zeker, maar ik kijk die je, je het. zelf zo ziet. Kijk, en dan had hij al lang al in een veel vroeger stadium ons verteld hoe dat zit met doping en zo. Maar dat is niet zijn uitgangspunt. Nee, dat ben ik een beetje eens. En, kijk, de, de, de journalistieke bijdrage aan het programma, uh, is zijn afkomstig van bijvoorbeeld Kees Jonkind. Met die mm. werkelijk ja. fenomenale filmpjes van hem. Ja. Wat, ja. wat zou Mart, uh, zonder de journalist? Kees ja. Jonkind en consorten ja. in dat programma moeten. Ja, Maar um, dat is anders geweest. Ik heb wat door die biografie kunnen bladeren vanavond uh, in de gauwigheid. Uh, jij had het in het stuk. Uh, over de avondetappen ook aan. Frank. Hij is zelfs, ja. zelfs ooit een, een keer uh, door uh, Peter Post van de weg gereden, omdat ja. hij namelijk wel over doping berichtte. Ja, mag is, ik iets over de, de NOS zeggen? Hij is ook nee. bang geworden <laughs> van mij wel. Ja, nou ik bedoel, dit is NOS natuurlijk. Ja, hij heeft in dat Roemerugde-interview van Ischa Meijer in Vrij Nederland gezegd: ja, ik heb hier de gele kaart gekregen. Wat, wat zeg ik? De rode kaart gekregen. Ik ben. Uh, uh, ja, zo vaak op het matje geroepen. Ik mag die dingen niet zeggen. Hij werd overigens prompt na dat interview. staat mij bij ontslagen. en is later, ja. later weer in genade aangenomen. Dus de illustratie werd bijgeleverd. En ik denk wel dat Mart ook op een gegeven moment heeft beseft. Nou ja, in ieder geval de helft van mijn tong inslikken. Dat zegt hij vanavond ook weer in het NRC Handelsblad. Uh, Oké, okay, als de NOS het zo wil, nou, dan noemen we het zo. Uh, Klaar is Kees. Ja. Maar ja. wat ik vond, mooi vond aan die affaire... Kijk, heel veel mensen roepen na, naar zo'n... Uh, als ze in de problemen komen dat ze gezegd hebben in een interview... Dat ze het zo niet gezegd hebben. Dat deed Smeets niet. Nee. En die zei ook later gewoon... Van, ja, iedereen die zich laat interviewen is een ijdele aap. En dan moet je later niet gaan Eigenlijk gewoon over wat je gezegd hebt. Ja. En dat, vind ik, dat vind ik sterk aan hem. Ja, hij is stoer. Hij is heel stoer. Ja. Ja. Toch, toch uh, dit, dit is allemaal waar. Er zit ook soms, uh, misschien wel vaak, iets verongelijkt in zijn houding. Hij is eigenlijk altijd boos op zijn bazen. En uh, er gebeuren hem altijd dingen waarvan hij zegt: ja, dat wordt helemaal niet met mij besproken. Ja, ik weet ook niet waarom. Nee, terwijl hij natuurlijk tegelijkertijd documentaires mag maken van drie kwartier. Ja. Hij heeft een miljoenen publiek. Hij heeft een gelukkige geliefde, Het is weer oké okay met zijn kinderen. Dus wat hij, is dat dan? Uh, ik, ik, hij, hij zegt, uh, wel eens dat hoorde ik hem vorig jaar daar in Frankrijk in Lourdes zoals ze het ook uh, zeggen. Um, ik kijk s morgens in de spiegel en dan denk ik welke Mart zal ik vandaag doen? Ja. Hè, uh, <laughs> en, <laughs> de, de aardige, de charmante die zo lekker met Therese van Acht zit te praten of de nukkige. Heel vaak is het de nukkige, want die rol past mij toch het beste. Maar weer wel ook een rol. Ik die man is een enigma in een drostendoosje in een raadsel. Ook voor zichzelf. Ja, Koen? De... Nou ja, het is ook de, de spin in zijn eigen web natuurlijk. Want als ik een man in zijn eigen programma zie... dan zie ik er geen spoor van bokkigheid. Het, het treedt vooral op op het moment dat hij ergens, op, dat hij ergens te gast is... en dat het niet ja. helemaal loopt zoals hij wil. Ja. Als hij maar eigenlijk niet de vriendelijkheid. Als het programma niet van hem is, dan... dan... Ja, precies. Nou ja, maar Keesie... ja, nou ja, misschien zit er ook wel iets in... dat hij zelf toch die show wil kunnen maken... En ook uh, enorm vakmanschap, volgens mij. Want Kees Jansma zegt in het boek... hij kan de hele dag bloedzagreinig zijn... tot een seconde voor de uitzending. En op het moment dat het pampje aangaat... Zit daar de matchmage waar iedereen, uh, bijna iedereen, ja. uh, dan van houdt. Ik toch interviewde ook... me een aantal jaar geleden voor een documentaire over Theo Komen. Ja. En ik kwam binnen bij de NOS en ik was te spullen met, met mijn cameraman aan het opzetten. En ik dacht, we hebben echt de verkeerde dag gekozen. Hij stond zo boos <laughs> te kijken en, en van, gaat dat lang duren en het komt er helemaal niet uit. En ja. ik dacht, we kunnen beter alles afbreken. En toen begonnen we, ja, toen was het echt weergaloos goed. De, dan weet de jongens... die man precies, precies wat Frank zei. Hij, kan, hij is een top geïnterviewde als hij, als, hij, als hij het wil. Omdat hij alles... Hij snapt goed hoe het werkt. De, de ja. jongens die hem het beste kennen, dat zijn de jongens die in de soundsplatenzaak staan in Haarlem. Daar koop ik ook met netjes. Daar komt Mart één keer per week voor zijn platen. Want en die, ook een groot muziekniveau. Ja, ja. En, en die jongens die zeggen dan... Uh, je, je hoort hem als donderwolk aankomen door de Grote Houtstraat. En dan ja. staat hij twee minuten bij je aan de balie. En dan krijg je het over een obscure singer-songwriter bezuiden Houston. En, en, en, en all smiles en gezellig. En dan zal ja. ik even hiernaast bij Corona een lekker ijsje met slagroom voor jullie halen. En dan gaat feestend de tent oh, ja. uit. Wie het begrijpt mag het Want ik we... kan ook enorm stralen, vind ik, als je, als je echt met hem praat. Ja. ja. Ja, dan is, dan, dan is, dan is die ga ik echt heel veel weg. Ja, nou, volgens mij hebben we het raadsel weer prettig groter gemaakt vanavond. Hartelijk bedankt, Koen Verbraak en uh, Frank van der Linden. Morgen dus uit Martsmeets, de biografie. <tied> Yes, I think you've seen me. Cause I'm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 Zalvega bezong het treurige lot van Luca. Europa is in crisis, voor wie het nog niet wist. Bijna alle grote landen gaan gebukt onder de slechte economische situatie. Maar hoe zit het met de kleintjes, de mini-staatjes, hebben zij. Ook last van de crisis. Deze dagen gaan we ze langs in het oog. Gisteren waren we in Andorra en vandaag is het de beurt aan San Marino. Bas voormalige voormalig correspondent van de NOS in Italië. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik, ik was er toevallig vorig jaar, Samarina... maar dat is eigenlijk een, uh, een stad op een heuvel, hè? meer niet. Is het, is het wel een land eigenlijk? Het is een land en het is al een heel oud land. Het is een republiek en het is volgens uh, hen zelf de oudste republiek op aarde. Namelijk gesticht al in 300 voor Christus door Marinus... een monnik die vervolgd werd... die met een aantal getrouwe christenen uh, die bergop is gevlucht... om te ontsnappen aan Diocletianus... In 1600 kreeg het al een, een constitutie, dat is ook heel vroeg. En uh, het is altijd uh, in dat kleine landje met maar 60 vierkante kilometer... is altijd onafhankelijk weten te blijven. Het is een tijdje beschermd door de kerkelijke staat. Uh, Napoleon heeft het in 1797 erkend. En het is steeds op een of andere curieuze manier dus. Klein, maar... ...vier en onafhankelijk gebleven. Ja, en uh, hoe, hoe zit het staatsbestel uh, in elkaar? Je zegt het is een, een republiek, maar uh, hebben ze een parlement? Ze hebben een soort parlement, dat wordt gekozen, eens in de vijf jaar. Dat is de Raad van 60. En uh, wat wel wat, wat curieus is, uh, andere landen republieken hebben een president... ...zij kiezen elk half jaar twee uh, personen uit die uh, raad... Uh, die dan een half jaar lang de zaak mogen leiden. Zoals dat vroeger bij de Romeinen eigenlijk ook was, met, uh, vanuit de Senaat. Dat is het uh, curieuze aan het bestel daar. Wat ver, verder heel opvallend is daar, is dat het enorm uh, verweven is, zeg maar, de politiek met het zaken doen. Hm? En dat uh, de, de, de, de, de, hoe heet het, de ambtenarij, de publieke sector, is heel groot. En heel lang hebben, zeg maar, de leiders baantjes gegeven aan mensen als ze op hen stemmen. Heel erg cliëntelistisch. Um, systeem. Ja. En uh, iets anders wat mij opviel vorig jaar... want ik ben er eerlijk gezegd alleen maar doorheen gereden... maar ik heb wel heel veel uh, dure auto's gezien. Volgens mij gaat het niet slecht in San Marino. Nee, veel uh, inwoners van San Marino... zijn eigenlijk uh, belastingvluchtelingen... zoals je ze kunt uh, omschrijven. Mensen uit omringende landen die daar zijn gaan wonen... omdat daar een heel ander fiscaal systeem is... zoals in die andere kleine mini-staatjes ook vaak het geval is... Mm -hmm. um, ze hoeven er min, minder ondernemingsbelasting, minder omzetbelasting, minder btw... en ook minder inkomensbelasting te betalen. En uh, dat maakt, daar dreef zeg maar, Marino op. Er zijn twee grote sectoren. Enerzijds de bankensector, anderzijds het, het toerisme... en natuurlijk die publieke sector dan. Ja, maar je zegt uh, dreef. Is dat niet meer zo dan? Nee, ze zijn in grote problemen geraakt vanaf 2001 al, met 9-11... Toen kwam de druk van de Verenigde Staten om um, meer controle te krijgen... op die mini-staatjes, die um, uh, plekken waar zeg maar, organisaties um, gebruik konden maken... van het bankgeheim. Ook terroristische organisaties als Al-Qaeda maakten daar gebruik van. Dus men, de druk om meer openlijk te gaan bankieren en meer transparant... nam toe vanaf 2001. Maar de echte druk op San Marino om te gaan veranderen komt sinds 2008 met de economische crisis. Uh -huh. Italië heeft uh, die druk opgevoerd. Uh, heel veel geld van Italiaanse bedrijven ging altijd... en spaarders gingen naar San Marino. En in 2009 heeft Italië een generaal pardon afgekondigd... waardoor er in één klap 4,5 miljard van de banken werd gehaald in San Marino. Dat was een enorme klap voor het systeem van San Marino. En vervolgens heeft Italië bedrijven opgeroepen... om niet te investeren in San Marino... of zaken te doen met San Marino, zolang daar niet... Um, het belastingsysteem en het bankensysteem zou worden aangepakt. En dan kwam ja. nog eens overeen de, de OESO en de IMF die dat ook eisen van San Marino. Ja. En dat maakt dat het heel moeilijk is op dit moment daar. Dus, dus een Italiaan met een koffer vol zwart geld die de berg opstrompelt daar... dat zie je niet meer tegenwoordig? Nou, dat was een half jaar geleden, kan ik me nog herinneren... want er zijn nu heel veel controles van de fiscale politie van Italië... aan de grenzen van San Marino... En uh, toen stond er, uh, was er een verslag van dat soort controles. En toen hadden men wielrenners betrapt, prachtig... die in hun bidonnetje um, <laughs> zwart geld hadden gestoken... en omhoog reden naar <laughs> San Marino. <laughs> Zelfs zou er een wielrenner zijn betrapt... die uh, een BH had aangetrokken waarin hij wat biljetten had gestopt. Ah, ja, ja, ja. Kortom, men probeert het nog wel, maar dit is toch meer de... Ja, de ja, meer ja, de geinige kant ervan. Ja, maar goed, als het, als het dus allemaal strenger is geworden. en moeilijker voor wat de basis van die economie was daar. gaat het er dan nu ook slecht? Is er werkloosheid bijvoorbeeld? Werkloosheid is daar zoals in Noord-Italië. In de, in de rijkere steden-regio's niet zo hoog. 5,5 procent. Misschien loopt het nu iets op, maar minder dan in Italië. Um, maar je leest nu wel, als je de berichtgeving over San Marino volgt. Uh, van bedrijven die moeten ontslaan. Dan gaat dat. Het is een nationale zaak als er 30 man moeten worden ontslagen. Want er wonen maar 30.000 mensen. Ja. Dan wordt dan meteen met Zo, op regeringsniveau over gesproken. Ja. Ja. Precies. Dus um, het is nu daar aan de orde, dat soort zaken. Neem niet weg dat ze een gemiddeld uh, nog redelijk uh, rijk land zijn. Ze zijn wel gekelderd van de 18e naar de 30 plek. Uh, maar um, het gaat daar niet slecht. En wat wel curieus is aan San Marino ook is dat. Um, er maar vier landen zijn in de wereld waar men ouder wordt gemiddeld dan uh, in San Marino. Dus wat dat betreft... Uh, Want gezonde lucht gaat daar op, op de nog berg? Iets... Gezonde lucht waarschijnlijk en waarschijnlijk ook mensen die het zich konden veroorloven om goed te, te eten en te drinken. En daarnaast moet je niet vergeten dat Italië ook in de top 10 staat uh, en ook heel goed scoort op dat gebied. En ze eten wat er uit Italië wordt aangevoerd. Ja, en dat is gewoon die olijfolie die zo verschrikkelijk goed voor je is. Ja, ja, ja, ja. Dat zullen <laughs> okay. we gaan missen. Goed, dankjewel. Ja, jij, jij gaat het missen, want jij bent uh, weg uit Italië. Dankjewel, Bas Mesters, voormalig correspondent dus in Italië. Met uh, San Marino gaat het dus uh, no nog wel goed, maar een beetje minder. En men is uh, enorm gewaarschuwd door het strenge toezicht. Niet met een bidon met geld daar de berg op fietsen. Morgen kijken we hoe het ervoor staat op de Vareure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 So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 Camper was dat. En dat is een project van Job Roggeveen... waaraan diverse zangers en uh, zangeressen meedoen. Op dit nummer hoort u Leen met Stop Fooling Yourself. Het is vijf voor twaalf. Minister Leers voor Immigratie en Asiel... komt homoseksuele Iraakse asielzoekers tegemoet. Ze krijgen asiel, mits ze kunnen aantonen... dat ze echt homoseksueel zijn. Goedenavond, Boris Dietrich van Human Rights Watch. Goedenavond. Hoe doet men zoiets? Aantonen dat je homoseksueel bent? Nou, dat is inderdaad een hele moeilijke kwestie. Want je kan natuurlijk niet allerlei documenten laten zien. waar met stempels op staat: Ik ben homo. Zeker dus niet als je uit... uit Iran komt. Nee. Nee, absoluut. Dus uiteindelijk moet je toch een, een geloofwaardig verhaal vertellen. Um, en um, ja, dat moet ook een beetje aannemelijk zijn. Ja, maar een geloofwaardig verhaal. Ja, een geloofwaardig uh, verhaal. Wil. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat je uh, moet kunnen vertellen van uh, hoe je als homo of lesbienne in een bepaald land uh, geleefd hebt. En uh, ja, daar moet je uh, ja, als het ware geloofwaardig overkomen. Het is dus wel heel erg vanuit jezelf geredeneerd. En wat echt heel gevaarlijk is, dat bijvoorbeeld de ambtenaar die zo'n verhaal hoort... Bijvoorbeeld denk nou alle homo's uit Irak die zijn verwijfd of heel erg vrouwelijk en uh, die moeten er dan ook zo uitzien. En als je dat nou toevallig niet bent, terwijl je wel homo bent, zou je in een, een nadelige situatie terecht kunnen komen. Dus het is, uh, ja, en, het dus ook... en het omgekeerde kan je natuurlijk ook doen. Uiteraard. Dus het betekent uiteindelijk dat de ambtenaar die dat verhaal hoort... goed getraind moet zijn, open moet staan voor zo'n verhaal. En dat verhaal wordt natuurlijk zo goed en zo kwaad als dat kan uh, gecontroleerd. Maar uiteindelijk moet het gewoon een aannemelijk verhaal zijn. Je hoeft dus niet te bewijzen dat je homo of lesbienne bent. Nee, En, en hebt u het idee dat ambtenaren van de IND daarop goed getraind zijn? Uh, nee, in het, verleden, al, in het verleden althans is heel vaak uh, ja, gebleken dat mensen dan weer weggestuurd werden. Terwijl ze uiteindelijk wel homo of lesbienne waren. Daar worden natuurlijk allerlei trainingen voor gegeven. En er zijn natuurlijk ambtenaren die dat heel goed kunnen. Maar er zitten toch ook altijd ambtenaren bij ja, die uh, wat bot kunnen reageren. Ja. En dat kan dus echt uh, op, op leven en dood terechtkomen als iemand wordt teruggestuurd hm. naar een eng land... waar je in de gevangenis komt of waar je... De doodstraf kan krijgen. Laten we hopen dat dat in de meeste gevallen goed afloopt. Dank u wel, meneer Dietrich. Graag gedaan. Dit was het oog voor deze donderdag. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Thijs van der Brink. En zometeen in Casa de topwijnschenker van Hotel Okura in Amsterdam. En een laatste glas im steen. Het is de Radio 1 Sportzomer elke vrijdagavond van half acht tot acht... live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen, Politiek aan Zee. Deze week bij ons de gast Alexander Pechtold, lijsttrekker van D66. Ik zou graag leiding willen geven aan een hervormingskabinet. Ja, Alexander Pechtold over de verkiezingen, de crisis en Europa. Nederland is niet anti-Europese. Heel veel mensen weten dat wij heel veel welvaart, veiligheid te danken hebben aan Europa... Morgenavond van half acht tot acht, tijdens de Radio 1 Sportomer... Kees Boonman en Margriet Vromans. Met Politiek aan zee. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink.